De luchthaven Schiphol en Rotterdam Airport zijn sinds zes uur dicht... omdat er opnieuw een aswolk over Nederland drijft. Ze blijven tot zeker twee uur vanmiddag gesloten. Mogelijk kunnen vluchten naar Schiphol en Rotterdam worden omgeleid. Vliegveld Eelde gaat rond deze tijd dicht. In Engeland is het vliegverbod alweer versoepeld. Vanaf de drukste vliegvelden in Londen, Heathrow en Gatwick... mogen de vliegtuigen weer landen en opstijgen. De meeste andere Britse vliegvelden blijven voorlopig dicht. De leiders van Iran, Turkije en Brazilië leggen de laatste hand aan een akkoord over het Iraanse nucleaire programma. Later vandaag volgt de ondertekening. De onderhandelingen gaan over het laten verrijken van Iraans uranium in het buitenland in plaats van in eigen land. En zo kan worden voorkomen dat Iran voldoende uranium in handen krijgt voor een kernwapen. Het overleg wordt gezien als een laatste kans om nieuwe sancties tegen Iran te voorkomen.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 Een stroomstoring in het Europoortgebied leidt tot stankoverlast in de omgeving. Door de storing moet de raffinaderij van oliemaatschappij BP verder afwakkelen. Vanuit Rotterdam, Maasluis, Schiedam en Vlaardingen zijn 300 klachten binnengekomen. De oliestank leidt tot misselijkheid en hoofdpijn. Op een kippenboerderij in Deurne zijn alle 28.000 dieren afgemaakt vanwege de uitbraak van een milde variant van vogelgriep. De kippen waren nauwelijks ziek en de variant is ook niet gevaarlijk voor mensen. Het voorzorg is toch voor ruimen gekozen. En ook gelden speciale maatregelen in de directe omgeving waar nog twintig andere kippenbedrijven zitten. Het weer wisselend bewolkte en in het oosten buien, mogelijk met onweer, het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. GFM. Met, met nu, de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 te Dat dacht ik ook. Nou, en voor de rest hebben we natuurlijk waanzinnig veel muziek. Reden genoeg om te blijven luisteren naar Standfoort op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En dan komt u weer aan, hè? De single van Ryan Shaw. It gets better, bro. Be. real. It you know, don't go bad.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 Dat was even lekker swingen op de zaterdagmiddag bij CFM met een gaal houden van Jimmy Crow's en de bad bad Leroy Brown. Ja.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 En dan krijg je Albert-Jan Vos aan de telefoon. Nou, wie wil dat nou niet, hè? Gewoon. <laughs> niet allemaal tegelijk, want we hebben maar één lijn, hè? In deze plaat is zo leuk, Albert-Jan. Umbrella van de baseballs. dat kan ook niet, hè? We'll nee. Kijk dan bij het weer. Ja. We'll shine together I told you I'll be here forever That I'll always be your friend Took a nook without my sticky towel till the end it's caught If the hand is hard Together we'll match your heart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 Zorg je zo aan het begin van deze plaat kijken van wie ken ik helemaal niet al wat bekend ervoor of niet? Ja, het zwinkt wel, maar jij gaat me ongetwijfeld niet vertellen wie dit zijn. Ja, dit is uh, Mary J. Blights in Just Fine. Naam komt er bekend voor. Gewoon een uh, gezellig plaatje op de zaterdagmiddag. Nou, het wordt steeds gekker. Bijna ieder van hem uh, gaat inmiddels op een scooter rijden. Ja. Zelfs uh, Mal Mulder. nou, en die heeft een buik, jongen. Dat wil je niet weten. Maar geef je hem bewust een fiets? Toch toch die scooter pakken. Geef het je hem bewust is toch een fiets? Geloven, en dan die ja. hij toch weer op de scooter. Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh. 30 minuten per dag bewegen. Vergeet dat niet. Minimaal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 Aan, de, aan de polissen klaar liggen. En wellicht dat u dan uh, nog een, een tochtje kan meemaken. Het is absoluut een aanrader. Dat ik heb het een paar jaar geleden ook gedaan. En het is uh, echt de moeite waard. Tot 4 uur. En natuurlijk ook tot 4 uur bent u van harte welkom. In uh, de schuur waar die staat. Want daar hebben ze natuurlijk van allerlei informatie. Naast het Casino. Kunt u donateur worden.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 Dit is een beetje zo'n uh, onbetwiste disco sound uit de jaren 70 en 80. Je hoorde boogie boegie, oegie, hey, Heel goed, heel goed. Deze stof Harry, dat allemaal bij Zandvoort uh, op Zaterdag. Zie je de Zandvoort? Weerbericht. Nou, Lex van der Hoornen, nogmaals van harte beterschap. En volgende week, dan is hij gewoon weer van de partij bij Zandvoort op Zaterdag. Nu hebben we Albert-Jan Vos met het Meteopagina.nl weerbericht. Ja, het is echt uh, twee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 Bileta telefone. Course scratch yeah. the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 De raadsvergadering live uitgezonden bij CFM. Oh. Nou, over disco classics gesproken. Okay. Daar komt er weer eentje aan hoor. Oké, okay. weer eentje uit de jaren 80. Verrast me. me. en Simpson, zegt dat je wat ja. ja, klopt. Hier is solid. We build it up, build it up, build it up. Now it's solid. So.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 Uh, te gaan fietsen, zeker te gaan brommen. De politie en handhavers van de gemeente... houden namelijk de komende tijd intensieve controles... met de nadruk op intensief. Bij overtreding riskeert u een boete van maximaal 40 euro. Shoppend zandvoorters, shoppende zandvoorters en bezoekers... moeten volgens politie en gemeente... rustig en veilig kunnen winkelen. Fietsers en mensen op scooters en brommers... storen het winkelende publiek in de badplaats. Ook levert het brom en fietsen in de voetgangerszones... soms een gevaarlijke situatie op situaties op. Nou soms, het is levensgevaarlijk. Je ziet af en toe scheuren op die scooters uh, op het kerkplein bijvoorbeeld, Geef ja, maar een voorbeeld. Dat is bromfietsen. Bij de Febo en Pas fietsen. even een kroketje halen en dan. Uh... Wees alert, want er wordt streng opgetreden. Nou geldt recht 40 euro boete als je gepakt wordt, dus je bent gewaarschuwd. Hier is Emi Stoorts en Nacan Woods.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 Ze nemen je mee Als zwart-witte foto's Van zomers aan zee Vaak weet je precies nog Waar je was en wat je deed Dat eindfeest bijvoorbeeld Of de brommer die je reed De zon van je leven Gaat altijd maar door De tekst die is jouw eigen Een beetje à la Martin van der Star dit nummer. Alleen dan van Joy for Joy Voice of zo. Ja, klopt. Ja. gelijk. Geen, dag zonder, Geen dag zonder muziek. Ja, dat lijkt een beetje op elkaar. Maar goed, wel een helemaal nummer. Zo op de zaterdagmiddag. Een regenachtige zaterdagmiddag. Bam! Wat is het weer, weer vies. Maar gelukkig zijn wij er op de radio, toch? Ja, tussen 2 uh, en 5 uh, uur. uur. Nou, het mag ook tot 6 uur doorgaan. Maar ja, nee, moet je jij even bent. Entertainment for You uh, omkopen? Nee. Want uh, nee, die beginnen dat, natuurlijk om 5 uur. Dat programma moet echt om 5 uur beginnen. Want uh, als je dan thuis komt, dan luister ik altijd graag even naar twee uurtjes Nederlands. Voornamelijk Nederlandstalige. Helemaal gezellig. Entertainment for You, hartstikke leuk programma. Zaterdags van 5 tot 7. Onder leiding van niemand minder dan onze collega Roy van Buringen. Uh, even een kort berichtje. Wellicht dat u het al weet: wisselingen bij VVV Zandvoort. Het de Zandvoortse VVV heeft een nieuwe directeur. Lana Lemmens heeft het stokje van Ferry Verbrugge overgenomen, die zich nu bezig zal houden met diverse projecten binnen de lokale VVV. Dus ik zou zeggen, Lana, namens CFM ook van harte gefeliciteerd met je bedoeling. En hou het vele jaren vol natuurlijk, hè? Want de VVV is belangrijk voor uh, Zandvoort. Heel voor erg Voor toerisme hard. en voor het Zandvoort op de kaart zetten. Ik Wij zijn er zo dadelijk weer graag tot zo. Y me pintaba la mano en la cara d'azo. Y de improviso el viento rápido me llevo y me echo volar ya en el cielo infinito.